11 uur. Dit is door Almeegens met het NOS-journaal. Een Syrische leger zijn eerder dan verwacht opgehouden met luchtaanvallen op Aleppo. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn de bombardementen vanochtend om 9 uur Nederlandse tijd gestopt. De gevechtspauze werd gisteren aangekondigd voor donderdag. Dat is vervroegd, zodat de evacuatie van gewonden en zieken in het oosten van Aleppo later deze week veilig kan verlopen. Ook kunnen vreedzame burgers en gematigde oppositiestrijders de stad zo via zes wegen verlaten. Vooral mensen uit de financiële sector hebben na ontslag moeite met het vinden van een nieuwe baan. Volgens het UWV vindt amper vier op de tien werklozen uit die branche binnen een jaar nieuw werk. Over het algemeen vinden werklozen steeds sneller een baan. 2012 was 60% van de WW'ers binnen een jaar weer aan het werk. In 2014 was dat 65%. Vaak moeten ze daarvoor in een andere sector aan de slag. Vooral in de uitzendbranche, de horeca en de zakelijke dienstverlening komen er banen bij. De beschuldigingen van Romano van der Dussen aan Nederland zijn onterecht, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlander zat twaalf jaar onterecht vast in Spanje voor een verkrachting. Van der Dussen vindt dat het ministerie tekortschoot in zijn zaak, schrijft NRC. Daarom zou hij een claim willen indienen. Het was al lang bekend dat het gevonden DNA in die zaak niet van Van der Dusse was... maar volgens hem deed het ministerie niets met dat bewijs. In Parijs hebben vannacht zo'n 500 agenten actie gevoerd op de Champs-Élysées. Ze zijn bang voor hun veiligheid en eisen dat er meer agenten bijkomen. Ook willen ze meer materieel. Aanleiding voor het protest was een aanval op een paar politieagenten. Gemaskerde mannen gooiden molotov-cocktails naar hun auto. Vier agenten raakten gewond, eentje ligt er nog in het ziekenhuis. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral vanmiddag trekt er buiige regen over het land. Daarbij is kans op onweer en windstoten. Later vanavond opnieuw stevige buien vanuit het noordwesten. Het wordt 12 tot 14 graden. Ook morgen weer flinke buien met kans op onweer en veel wind. Dit was Den Nationaal. Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouda, 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is ruim een uur. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan het beste omrijden via Amsterdam. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Rond de volgende artiest werd op 13 juli 2009 was hij eregast bij de Toppers in concert. En hij kreeg in december 2012 als eerste artiest een eigen portret in Carré. En het portret werd geschilderd door Dora Carpentier. En in 2013 vierde hij zijn 70ste verjaardag in Carré in Amsterdam. En er waren gastoptrainers van onder andere Henk Hofstede, Spinvis, Jan Rot en het Kinderkoor van Hamelen. En hij weigerde mee te werken aan het Koningslied. Het lied voor de inhuldiging van prins Willem-Alexander... tot koning der Nederlanden, nadat hij de tekst van het lied had gelezen. We hebben het over Rob de U hoort hem nu. Het zijn allereerste hit. En dan moeten we eventjes teruggaan in de tijd. Het was 1963. April 1963 kwam die Airbus Deze plaat. Voor Sonja doe ik alles. Ik kijk in stadje niet meer naar een schatje voor Sonja Doe. Trouw ik kan wezen, voor Sonja doe ik alles Mooi was het Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja en Go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 Zon jij Te of misschien als een veilige stut voor de hemel.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 So van Martine Bijl met Ik zou wel eens willen weten. En daarvoor Trea Dos met Blijf aan mij steeds denken. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort... iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Een reisje terug in de tijd met alleen maar mooie... oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest had in 1993... nee, wat zeg ik, 1983. Voor het laatst nog een groot hit... deed hij samen met zijn dochter Willeke. Dat was Niemand laat zijn eigen kind alleen... Het was een oud nummer van uh, Save Your Love, van René en Renato. En in 1984 uh, werd ontdekt dat, uh, dat hij uh, leverkanker leed. Aan leverkanker leed. En in oktober van het jaar was hij dan nog eenmaal op televisie te zien... in het programma van Mies Bouwman. Dat was in de hoofdrol. En op 18 februari 1985 overleed hij aan een hersenbloeding. Hij werd gecremeerd in Crematorium Wersgaarde in Amsterdam. We hebben het over Willy Alberti. U hoort hem nu met een hitte uit 1955... Als een wilde orchidee, je bent als een wilde orchidee die niet dan de zonzijde ziet. Je bracht vele handen en op dat van je liefde.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 Je liefde en trouw, maar een spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee die slechts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 Kind gekregen. Ik wil het jou graag geven, maar het dromen is nu wel voorbij. In ons jonge leven. Ik zei toen, hop op meisje, vertrouw op mij, als al zal het moeilijk gaat. Ik help je toch zo goed ik kan. We kunnen het samen aan. Ze schonk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 Soms voel ik tranen branden, want ze lijkt precies op haar. Maar als ik soms getwijfeld ben en niet meer door wil gaan. Wordt ze steeds mijn hand en kijkt mij met grote ogen aan. Ze zegt dan, van wie ik was dan nog nooit alleen. En weet nog niets van het leven toch nog zo klein en kan alleen maar liefde geven. Ik zeg dan kop op meisje, vertrouw op mij, Als al het moeilijk gaat, Als jij me maar een beetje helpt, kunnen wij het samen aan. Ze zegt dan van wie ik was, toch nog nooit alleen. En weet nog niets van het leven. Ik ben toch nog zo klein en kan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 En dat was Dimitri van Toren met Ik heb een schip. En daarvoor Don Mercedes met Rocky. En de volgende dame is Jeannette van Zutphen, geboren in Utrecht op 10 december 1949 en overleden op 25 april 2005, was een Nederlandse zangeres. En ze werd vanwege haar achtergrond in de bloemen... het zingende bloemenmeisje genoemd, My Fair Lady. Het hele familie, de hele familie was werkzaam in de bloemen. En ook Van Zutwe's vader had een bloemenzaak. Haar opa was de café chantant zanger en humoriste Karel van Zutphen. En vanaf jonge leeftijd wilde ze zangeres worden... en ze bleek talent te hebben... In 1962 won Van Zut voor de eerste prijs in het programma De Oprechte Amateur. En in 1965 brak ze op 15-jarige leeftijd door tijdens de Marcel Talentenjacht in Amsterdam. En uh, ze trad op, onder andere met Wille, Willeke en Willy Alberti. In de Willeke en Willy Alberti Show, de Cory Broken Show en het programma Het Guldenschot van Lou van Burg. Als ook in programma's van Radio Nederland wereldomroep, zoals het programma Thuis aan Boord. U hoort nu Jeannette van Zutphen, samen met Pierre Biersma, met de Poort van Oebelen, in 1971. De poort, de poort van Oebelen, is zo ontzettend oud. Ze weten niet in Oebelen wanneer hij is gebouwd.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 We're sí.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 ik zeg vaarwel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Lieveling, lieveling, ik zeg vaarwel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Wakkerdoek, Vaarwel, mijn schat, bakedu, bakedu, bakedu, ga je verlaten. Bakedu, bakedu, en daarom schrijf bakedu, bakedu, ik deze brief. Bakedu, bakedu, Het heeft geen zin. Bakedu,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 samen met Gordie Baars, met de Madley. En daarvoor de Limburgse zusjes met Vaarwel, mijn schat. En de volgende formatie zijn de Silvera's. Dat was een Nederlandstalen Slagerduwe uit Weert... dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regioen... van de Nederlandse hitlijsten behaalde En meer plaat verkochten dan veel rock roll artiesten En de Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma. Dat was haar zus Jansen, oftewel Mieke en Selma Jansen... Maakt er een heleboel hits, waaronder de volgende. De fijnste dans met jou. U hoort het nu hier op CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. De Silvera's met de fijnste dans met jou. Langzaam gaat. niet waar het ging voorbij Ik Anneke Greulo hier op CFM Zandvoort met gouden ringen. En daarvoor hoorde u de zandjaars met Kijk ik in je blauwe ogen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u het programma niet helemaal hebt kunnen beluisteren of u hebt een deel gemist... dan wil ik iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Je hebt nog een paar stukken muziek te gaan, waaronder deze. Het orkest zonder naam met De Zuiderwind waait. <tied>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 In zieken moet ik zeggen, een plaats ten zuiden van uh, Bremen. En uh, ja, hij is uh, overleden. Uiteindelijk aan de gevolgen van een uh, longkanker en hij werd 71 jaar oud. Ik laat u achter met Rudy Karel met de Hoogste Tijd. Ik wens u nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week. En natuurlijk aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 kunnen we het programma nogmaals herhalen.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 Wat blijft